Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden wil het type wapen verbieden... dat gebruikt is bij de aanslag op presidentskandidaat Trump. In een toespraak riep hij op om de AR-15 van de straat te krijgen. Het was Bidens eerste toespraak sinds de aanslag op zijn republikeinse tegenstander... Biden verzekerde het publiek helemaal klaar te zijn voor de komende vier jaar. Critici maken zich zorgen over de toestand van de president. Ze vragen zich af of Biden niet te oud is om nog vier jaar president te zijn. Israël zegt sinds de terreuraanvallen op 7 oktober... zeven van de veertien hoogste Hamas-bevelhebbers te hebben gedood. Ook zouden 14.000 militanten in de oorlog zijn gedood of gevangen genomen. Of de cijfers kloppen valt niet te controleren. Op de lijst staat niet Mohammed Dijf, de hoogste militaire bevelhebber van Hamas in de Gazastrook. Israël heeft zaterdag geprobeerd hem te liquideren. Bij de luchtaanval werden tientallen mensen gedood. Hamas zegt dat Dijf nog in leven is. Israël heeft er nog geen definitieve informatie over. Drie kwart van de leerlingen in groep 8, die bij de doorstroomtoets beter scoren dan het advies van hun leerkracht, heeft vervolgens een hoger schooladvies gekregen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. De doorstroomtoets heeft de centrale eindtoets vervangen en moet de kansengelijkheid bevorderen. Als een leerling de toets beter heeft gemaakt dan verwacht, moeten ze het definitieve schooladvies naar boven bijstellen. Langs snelweg A20 zijn twee niet-ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bommen liggen bij Moordrecht, op een plek waar de snelweg over een paar jaar verbreed wordt. In de Tweede Wereldoorlog was de spoorbrug bij de A20 een belangrijk doel voor de geallieerden. De gevonden bommen worden in november onschadelijk gemaakt. De snelweg is dan afgesloten voor verkeer. Het weer. Vanuit het zuiden klaart het op. In de ochtend kan het in het oosten nog een beetje regenen. Verder blijft het droog met geregeld zon en wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 I need I'm my En je lippen bij een ander Maar ik weet dat het is de werkelijkheid Por eso tomo pa olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tu no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver Het eindelijk is om jou te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen, of vergeten Ik ben al lang onder een eenzaamheid verzeker Dit maak om niet op als jij er niet meer bent Como tomo no contra show de tequila, pa' que se dilate Yo quiero verte bien te, te el cuerpo. Que esta noche que Ik weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn. Maar ik je zonder jou ga, ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo ver Oh, ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet. Voor het zo van, van jou? Ja, porque sinceramente, het recordarte die Si tu, tu noostra so la soledad, gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a and ver En tijd ik kom te vergeten Ik heb van dagen niet geslapen vergeten Ik ben een wonder en er eens aan mij bezweten Dus maak om die proef als jij je niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con dissimulo Que si al miedo te lo quita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 op die eerste dag was ik zo verslag Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe het was